9 uur 9 Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De vakantiedrukte op de Franse autowegen... heeft vandaag niet tot records geleid. De Zwarte Zaterdag is berucht omdat de Fransen dan massaal de weg opgaan... en vakantiegangers uit andere landen terugkeren. Op het hoogtepunt stonden rond het middaguur... 640 kilometer file op de Franse snelwegen. Dat is ongeveer evenveel als een jaar geleden. De grootste problemen waren net als andere jaren ten zuiden van Lyon. Maar ook richting Bordeaux en bij Clermont-Ferrand was het druk... De wachttijd bij de Mont Blanc-tunnel richting Italië liep op tot twee uur. Verder was het in Europa vandaag ook in Zuid-Duitsland, Zwitserland en in Noord-Italië druk door vakantieverkeer. In het Catalaanse Drie-Sterren-restaurant El Bouilly is vandaag voor het laatst een diner gekookt. Het restaurant dat jarenlang tot het beste ter wereld is uitgeroepen, maakt plaats voor een culinair onderzoekscentrum. chef kok Adria wil zich gaan concentreren op het verder ontwikkelen van moleculair koken, een techniek waarmee hij beroemd is geworden. Vandaag kregen 50 vrienden en werknemers 50 gangen voorgeschoteld in El Bouyi in Rosas, ten noorden van Barcelona. Het restaurant was maar zes maanden per jaar open, omdat Adria de andere helft van het jaar besteedde aan het uitwerken van nieuwe ideeën. Bij ongelukken in twee kolenmijnen in Oekraïne zijn zeker 32 doden gevallen. Het aantal kan nog oplopen omdat er nog mijnwerkers worden vermist. Bij een explosie in een mijn in het oosten van de Oekraïne... kwamen vrijdagnacht zeker 24 mensen om. Twee mijnwerkers raakten gewond en er worden nog twee mensen vermist. In dezelfde regio stortte in een andere kolenmijn een liftconstructie in... waarbij acht mijnwerkers omkwamen. President Yanukovych heeft vanmorgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Op overheidsgebouwen hangt de vlag dan half stok. Dan het weer bewolkt heel plaatselijk wat motregen en minima van achter rond 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt, alleen later in het westen zonnig en een middagtemperatuur van een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Macro, met meer dan 50.000 artikelen, het meest complete professionele aanbod in Nederland. En nu is het mega mania bij Macro met mega veel, mega voordeel. Alleen voor macro-pashouders.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 Ga naar kindereninenscheiding.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Macro Mega Mania HP 17,3 inch Notebook. 399 euro. Radio In de tweede helft uh, gaan we naartoe naar de Arena van de Zuid-Johan Kruisgaal. Uh, Twente voor met 1-0, strafschop van Janko. Ajax veel beter, maar niet echt veel kansen voor de Amsterdammers. Bas Stigler, is dat een goede samenvatting van de eerste helft? Ja, met de dat ik vind dat Ajax wel een aantal behoorlijke mogelijkheden gekregen heeft. Met wat uh, schoten net voorlangs, een kopbal uit de corner net over, een vrije schop van uh, Theo Jansen net over. Het zijn geen 100% uitgespeelde kansen, maar wel genoeg dreigende momenten die een goal hadden kunnen opleveren. Mm -hmm. Dat lukte dus niet. Nou ja, Twente heeft één keer op doel geschoten. Dat was van 11 meter en die zat erin. Dat is uh, zeker waar. En Twente zal blij zijn dat het met 1-0 voor staat. Tweede helft in gang gezet. De muziek stopt. Er is een wissel bij Twente. Ruiz is namelijk toch in het veld gekomen. Speelt dus 45 minuten. Mooie voorbereiding op die wedstrijd in Roemenië komende woensdag. En voor hem heeft plaatsgemaakt Ola John. Ruiz speelt even nu aan de linkerkant. En gaat nu op jacht naar de bal die in bezit is van Gregory van de wielder rechtsachter achter van Ajax. Die Ruiz komen schrikt en denkt nou ja, dan maar terug naar Alderwereld. Die op zijn beurt weer schrikt van de aanwezigheid van Janko. Maar uiteindelijk komt Ajax via Siktorson toch in aanvallende positie. Daar gaat het mis. Twente neemt over via Douglas. Snelle korte combinatie met Douglas die nu met de bal aan de voeten de helft van Ajax oploopt. Dan toch stand houdt of stopt en terugdraait en de bal meegeeft aan Tindalli. Maar dat is wel 10 meter eigenlijk de verkeerde kant op. Daar waar Rui stond te wijzen en wel graag de diepte in wilde. Maar dat kwam er niet van. Wisseloff met de bal aan de voet. De aanvoerder van Twente. Ajax nu met vier mensen op de Twentse helft. Maar allemaal op gepaste afstand van de man aan de bal. Ze blijven zich wat de hoogte van de middenlijn net eroverheen wachten. Wisseloff krijgt de bal opnieuw. Brama kan eigenlijk ook alleen maar weer terugkaatsen onder druk nu van de. Wie is dat? Theo Jansen gaat de bal terug naar Michailov. De lopende van Ajax 2 door, van wie Eriksen er één is. Michailov trapt de bal hoog op het hoofd van Luc de Jong. Luc de Jong komt door, kan Janko met die bal komen. Daar is Boylissen. En Boylissen komt de bal keurig terug op Vermeer. Moest hij wel even een sprintje voortrekken. Want Janko zag die bal best als een lekker hapje zo rond het strafstopgebied hangen. En denkt, hé, hey, ik heb hem. Maar daar was het dus ineens Boylissen. En zo is dat moment weer weg. Kenneth Vermeer in het prachtige Hagelwit gestoken. heeft nu de bal aan de voet en kijkt en zoekt. Hij ziet dan dat uiteindelijk Sime de Jong zich komt aanbieden op de rand van het eigen strafstofgebied. achtervolgd door Rubis terug naar Vermeer. Onder druk gezet in de voeten van de Jong. En die zet dan Berghuis bijna vrij voor Kenneth Vermeer. Die gaat naar de rechterkant. Die Berghuis dus. En wordt dan naar de grond gebracht. Wilde ik in eerste instantie zeggen door Niklas Boylissen. Maar daar gaat Van Boekel richting Berghuis met een gele kaart. En geeft hem. Aan Berghuis en geeft dan ook nog eens aan dat het de zwalbe is. En geeft vervolgens tweede zijn tweede gele kaart. kaart en dus rood. En dus kan uh, Twente met uh, 10 man verder. Dat is een dikke streep door de rekening van Coadriaans. Ja, en van Berghuis die toch zo uh, vrolijk, fris en fruitig aan dit seizoen was begonnen. En zo indruk maakte. Die nu met een behoorlijk zuur gezicht naar de kant moet. Omdat er dus uh, wordt gezegd, er is uh, een zwalbe gemaakt door jou. En dat is... Uh, niet waar hij op hoopte toen hij naar de grond ging, omdat hij vond dat hij door Boylissen werd weggeduwd en hoopte op een strafschop. De vraag is, klopt dat? We krijgen nu een herhaling te zien. Het begint dus allemaal met dat slordige uitverdedigen van Vermeer. Die bal wordt door Luc de Jong opgepikt, geeft hem dan aan de buitenkant naar Berghuis. Daar komt Boylissen. Ja, ik denk dat Boylissen wel uh, zijn been inhoudt en dat Berghuis iets te... Ja, ik denk dat er gewoon ah. contact is. Ik denk dat er wel contact is, maar ik denk wel dat Berghuis veel te makkelijk, laat ik het zo zeggen, hij gaat volgens mij al liggen voordat er contact is. Dat is meestal niet zo'n heel goed teken. En nee. als er contact is, is het zo weinig. Want Boyles doet volgens mij nog zijn best om daar de sliding, uh, zeg maar, een halt toe te roepen. Maar goed, als ik nou ja. deze, deze beelden toch bekijk, denk ik van, nou ja, dat had niet gehoeven. Misschien had je het met een vermaning in de wetenschap dat je... omdat er toch ook contact is. En in de wetenschap dat deze man al gil gehad heeft. Maar goed... Van Boekel is de baas. en van heeft oh, beslist... dat Van Boekel pas heel laat door heeft dat hij twee keer geel moest geven. Want hij had die gele al een tijdje in En, en toen pan... kwam hij pas met die rode. Ja, nee, daar heb je, daar heb je dan weer gelijk in. Misschien is hij er zelf ook wel van geschrokken. Wie er ook van geschrokken is, dat is Ko Adriaanse. Weet dat hij het met een aanval aan minder moet doen. Betekent wel dat hij zijn organisatie kan laten staan. Alleen moet er nu gespeeld worden met twee spitsen. De een heet Janko, de ander Ruiz. En de rest blijft zoals het was. En het zal alleen nog maar wat verdedigender en wat meer op de counter acteren... dan dat het al deed in de eerste 45 minuten. Ruiz heeft de bal namens FC Twente en speelt naar Tinda. Aan de linkerkant van het veld, Tindalli die van de middelen. de bal kan aannemen. Ruiz laat zich zakken, maar wordt overgeslagen. De bal gaat breed lang onderweg naar Wisselhof. Die kan dan maar net de bal wegtrappen voordat Ibn erbij komt. Die bal komt nog heel aardig terecht, ook in de buurt van Ruiz. Die kan niet onder controle te krijgen. Janko jaagt dan al de wereld op. Die houdt de bal maar net binnen, maar paast hem op zijn beurt slordig. Daar zit Tindalli dan weer tussen... Maar de paas van Tien gaat dan weer over de zijlijn. Omdat hij de bal niet goed raakt. Ingooi Ajax. Kortom, dat gebeurt allemaal na vijf minuten voetballen. Bijna in de tweede helft. Twente nog altijd met 1-0 voor. Door de benutte strafschop van Janko. Maar de rode kaart, dus de tweede gele voor Berghuis. En Ajax met een man weer blind aan de bal. En gepaasd naar Sietersson. Sietersson opgejaagd door Duplus op de middenlijn. En dan kan Sietersson zeer sterk toch het balbezit houden. Wil vervolgens verplaatsen naar de opkomende van de wiel. En dan stuit die bal wat of is het wat te hard. In elk geval van de wiel kan er niks mee. Bal over de zijlijn en Tindalli. Ja, die neemt nu echt ruimte de tijd om een ingooi te nemen. Zo halverwege zijn eigen helft. De tent is linkerkant dus. Ruiz die is wel ijverig. Die komt zich aanbieden. Tindalli slaat Ruiz over en zoekt naar Janko. Die dan kopt vanaf links naar het midden. Maar de jong niet bereikt. Ajax neemt weer over met Deli Blind. Die dan wel opgejaagd wordt door Ruiz. Maar wel Siktersson weet te vinden. Siktersson met aan de rechterkant het balcontact nu voor Soleimani. Die zijn tegenstander dan maar al te graag weer opzoekt. Tindalli. Nu wacht op de steun. Die komt vanaf de rechterkant van Van de Wiel. Die een voorzet gaat geven. De bal op de borst van Douglas. Niet echt lekker geraakt. Eriksen kan schieten. Eriksen schiet in de handen van de doelman Michailov. Met zijn linker. niet best van Douglas. Die we er ook op een paar ongelukkige momenten hebben kunnen betrappen vanavond. Dit was er weer zo een. Want deze bal kon hij in alle rust eigenlijk op de borst aannemen. En hem dan wegtrappen. Maar hij laat hem zo ver van zijn borst springen. Dat het eigenlijk een soort onbedoelde assist is voor Eriksen. Die vervolgens de bal in de handen schiet van Michailov. Opnieuw een kansje voor Ajax in het begin van deze tweede helft. Het is de tweede keer dat Eriksen vanaf de rand van het strafstopgebied mag schieten. Hij deed het een keer vanaf de linkerkant van het strafsomgebied haastig en over. En nu dus kan hij geen kracht geven en gaat de bal zo rechtstreeks... in de handen van de Bulgaarse doelman van FC Twente. Datzelfde Twente dat nu via Cornelissen mag ingooien aan de rechterkant. Dat doet richting Ruiz. De paas voorwaarts van Cornelissen vervolgens komt in de voeten van Jansen terecht. Na tussenkomst van Ebisidio heeft Jansen weer de bal namens Ajax... En wordt uiteindelijk nu snel gekanteld. Waardoor er ruimte is aan de rechterkant voor Gregory van der Wiel. Om veel meters te maken en uit te komen in de buurt van het schasselgebied. Zeggen nog een steekpaas te geven op Soleimani. Die gaat dan wat half op de bal staan. Waardoor de angel uit de aanval van Ajax is. Bal over de zijlijn is gegaan, wel via Tindalli. En Ajax dus wel het balbezit houdt. Via Soleimani opnieuw. Soleimani die de bal kan wegdraaien en naar de linkerkant kan laten lopen. Via blind als tussenstation komt die bal dan bij Boylissen terecht. Overwege de Twentse held. Sietersson probeert weg te lopen bij Douglas. Gaat de bal naartoe. Wordt weggekopt voordat die bal daar in de buurt komt. Door Wisselhof Opnieuw opgevangen door Ajax. Via blind. Kijken, kijken, kijken. Dan toch maar wat lopen met de bal. Goed meegegeven. Ziet de even weg. En eh, meteen geschoten ook. Als u even een stapje weg is van Douglas. En de bal uit een weliswaar bijna onmogelijke hoek afvuurt. Op het doel van Michailov En de bal ook vervolgens over zich gaan. Twente gaat wisselen. En eh, gaat proberen de balans naar die rode kaart serieus terug te brengen. In het elftal. Janko naar de kant. En voor hem komt Tilo Leugers. In het elftal dan neem ik aan dat Luc de Jong, die eigenlijk begon als een soort middenvelder nu met uh, Ruiz Spits wordt. En dat Leugers hangend aan de linkerkant gaat spelen. Dat zal het dan normaal gesproken moeten zijn. Ja, waardoor uh, uh, Willem Jans wat meer opschuift naar het centrum. En dan heb je alle posities weer zo'n beetje bezet. Ayers heeft de bal bezit met die andere Jansen. Theo, die zo graag wil winnen in deze wedstrijd. Maar notabene hij was het, die een hoofdrol speelde bij de Twentebol. Omdat hij Luc de Jong vasthield, Waardoor Van Boekel eigenlijk niets anders kon dan de bal op de stip leggen. Penalty die door... Mark Janko werd uiteindelijk dus werd benut. Hij speelt rond, rond de middellijn met uh, Blind naar Jansen en al de wereld. Uiteindelijk Jansen gaat openen vanuit de as naar de rechterkant. Waarvan de wiel weer de ruimte heeft gezocht. Snel teruglegt. Op Sulemani staan er wel drie, vier meter buiten het gebied aan de rechterkant naar de afstand. Maar Jans een goede steekbal geeft op Sikterson. Sikterson weg van Douglas, maar Sikterson komt nog twee man tegen. Waaronder Willem Jans en dan loopt hij zich vast. Dit zag er heel veelbelovend uit, maar Twente komt er mede door een handigheidje van Douglas goed uit. Maar daar had Sikterson toch als zijnde wat dodelijker moeten zijn, wat eerder moeten handelen. Hij was zo in vrijheid gekomen door zijn eigen instinct. Maar uiteindelijk slaagde hij er niet in om het af te ronden. Ja, een echte spits schiet daar meteen zou je moeten zeggen. Dat had hij moeten doen, maar dat deed hij dus niet. Ruiz loopt zich vast, Ajax neemt de wel weer over. Ebesilio, kapbeweging, Ruiz op het verkeerde been. De bal breed naar Jansen. Tijd gaat nog niet dringen voor Ajax. Maar in het voordeel klikt, tikt de klok natuurlijk ook niet van de Amsterdammers. 53,5 minuut. Twente met de man minder in het veld. Maar wel een 1-0 voorsprong door de goal van Janko. Van 11 meter gemaakt, halverwege de eerste helft. En de bal bezit weer voor Ebersilio. Ebersilio ziet aan de rechterkant, dat neem ik aan, van de wiel. Maar die durft de bal dan niet te, te spelen. De afstand is te groot. Tussen het, het station gezocht. Jansen, Jansen, wereld zou eens kunnen schieten als hij opstond naar het doel van de tegenstander. En de bal! Oh, wat een geweldige goal! Wat een ongelofelijke ramp van Alderwereld. De bal slaat via de onderkant van de lat binnen. En hij staat stokstijf te kijken, Michailov, wat er nu nog overkomt. En ook het publiek juicht eigenlijk pas laat, omdat iedereen in het stadion ineens denkt, wij zitten erin. Wat een geweldige goal. Een ongelofelijke knal van uh, al de wereld. Onderkant lat en die bal die gaat met een noodgang dat uh, Twentse doel in. Geen houden aan voor welke keeper dan ook. En ook niet voor Michailov. Hij heeft er een beetje patent op. Op het schieten van afstand in grote wedstrijden. En dan doeltreffend zijn. Ik haal snel even de wedstrijd tegen Milan. Vorig jaar uh, naar voren. Waarin hij dat ook deed. En dus, Ja, dit is wonderbaarlijk mooi hoor. Zo maak je ze eigenlijk het liefst snoeien en snoeihard. En de keeper kan er naar luisteren, die kan eraan ruiken, maar die kan er verder helemaal niets mee. En zo komt Ajax dus naast FC Twente te staan. En je kunt niet zeggen na 55 minuten dat dat onverdiend is. Ajax had recht op een treffer. Ajax had dikke recht op een treffer omdat het met name in de eerste helft veel en veel beter was. Nu speelt het na het wegzenden van Berghuis ook nog eens een keer met een man meer. En uiteindelijk betaalt het zich dus allemaal uit. Het is wel opvallend dat het uiteindelijk wel een verdediger al is die het op het markt. Aan de linkerkant is Ajax weer weg met Boylussen, want de Amsterdamse ploeg krijgt er zin in nu. Eriksen aangespeeld, Eriksen, Siktorsson aan de linkerkant. Siktorsson schiet, bal gekraakt door Douglas. Hoekschop, dat is dan merkwaardig genoeg pas de eerste in de tweede helft. Waar Ajax in de eerste helft negen hoekschoppen mocht nemen. De teller van twintig staat volgens mij al nog op nul. Uh, Hoekschop van Jansen vanaf de linkerkant, uitdraaiende bal. Ja, het zou me ook niet verbazen als Ajax nu erop en erover kiest om nog maar even in wielentermen te blijven. De Hoestom is inmiddels genomen, kort gaat naar Suleimani. Suleimani moet langs Leugens, dat lukt niet omdat Leugens goed met de bal blijft kijken. Maar dan probeert te pingelen, dat lukt niet, de bal weer kwijtraakt tegen de achterlijn aan. Dan loopt de aanval van Ajax uit de Hoestom dus in feite door. Jansen zet de bal alsnog voor, weggekomt door Bischerof voor de voeten van die Aldewereld. Neemt de bal aan op de borst, dan nog maar eens schieten. Ja, dit keer met een gedrukt schot met veel gevoel. En hoe stom het ook klinkt, bij deze Aldewereld niet doen. Gewoon overdicht die en zo hard mogelijk rossen. Dan maak je de mooiste goal van het seizoen. Dat is niet zo gek in de eerste wedstrijd. Maar deze gaan we nog heel vaak terugzien. Van een weergaanloze goal. Je zou zeggen dicht bij jezelf blijven. Dat bleef hij nu even niet. Michailov met een lange bal. Terechtgekomen op het hoofd van Evisilio. zijn geen ploegenoten. Oftewel Twente is bal balbezint weer kwijt. Aan Ajax Theo Jansen. Deli blind. Kan breed. Naar al de wereld. Ajax op eigen helft nog. Nu opstomend met die twee centrale verdedigers richting de middenlijn Als Blind uiteindelijk speelt naar de linkerkant. Daar waar Boylissen staat, daar waar Eriksen staat. Eriksen krijgt die bal ook van Boilersse. Eriksen dan vooruit, ziet Brahma voor zich. Komt in de assen uit, speelt eventjes iets naar rechts. Daar staat De Jong en nog verder naar rechts staat Van der Wiel. Ajax laat de bal nu in een snel tempo rondgaan. Solemani kaatsend. Dan is Eriksen weer sneller bij de bal dan Brahma. En is er weer ruimte aan de rechterkant. Verkrengering van de wiel. Nou, dan komt de voorzet. Daar staat bij de tweede paal wel Emicilio. Maar die duwt Cornelissen. En dat heeft Van Boekel gezien. En dus krijgt Twente in eigen gebied een vrij trap. Michailov gaat die bal nemen. Het is eigenlijk een soort doeltrap. Maar precies op het punt van het doelgebied werd de overtreding gemaakt. Michailov kijkt en neemt de tijd. Ja, waarom zou je eigenlijk zeggen? Want deze wedstrijd zal vroeg of laat toch een uh, winnaar moeten kennen. Misschien dat Twente nu al hoopt met die man midden dat als het met strafschoppen zou kunnen dan graag. Hoewel je dan wel weer zoveel energie verspilt met een extra half uur. Met een oog op woensdag zal Adriaan ik ook niet blij mee zijn. De Jong achter de bal aan. Maar wie is er mee vandoor? Dat is Ajax met Boylissen die nu gaat zwerven over het veld. Als links-achter bijna, links bijna als rechts-buiten uitkomt. Daar de bal uiteindelijk via een twente over de zijlijn speelt. Ingooi voor Ajax. Balbezit van Van der Wiel. Van der Wiel, de wereld, zwaait al naar Van der Wiel. Dat het ook direct naar blind kan. Nou, dat doet de Belg het maar zelf. Kortbij is Theo Jansen. Altijd wat kort op die verdediging. Om die paasjes te ontvangen en uh, uiteindelijk de mensen weg te sturen. Nu biedt hij de gelegenheid aan uh, Blind om wat op te komen. Eriksen gevonden. op gebied moet zich nog wel vrijspelen. En Brama, ja, die is toch nuttig en slim. En trapt niet in de trucjes van Eriksen. Twente heeft het bal bezit, maar het gaat mis. Als Thilo Leugens weer onder druk wordt gezet. Bal breed naar Cornelis is onzorgvuldig. Ebicilio zit er dan vanaf links tussen. Ebicilio naar het midden, naar Theo Jans. Het kan weer naar rechts. Zijn twee schijven vrij. De Jong en Van der Wiel. Wat doet De Jong? Ja, Van der Wiel zoeken. Want hij heeft weer alle ruimte voor een voorzet. Maar doet dat niet. Gaat nu wel Waait op opzoeken. Speelt dan kort naar de Jong. op gebied. Het is daar vol combinatie. De Jong schiet na een combinatie met Siktersom. Maar produceert slechts een afzwaaier. Die een meter of uh, 10, 15 naast de goal van Michailov terechtkomt. Maar het is een uh, aardige aanval van Ajax. Met uiteindelijk een heel slecht einde. Ja, de combinatie is uh, weergeloos mooi. Maar het schot is uh, weergeloos slecht. Dan zouden de Engelsen zeggen even de lines het een step aside. Daar moet zelf de grensrechter voor aan de kant. Want zover ging die bal naast. Grootraaf voor Michailov die uh, dan maar hoopt op een bevlieging van de mensen voorin. Dat zijn dus Luc de Jong en Brian Ruiz met als het even kan leugens die nog versus is. Die maar de meters moet maken om en middenvelder en linksbuiten te zijn. Nu dus als Ajax de bal overneemt weer onmiddellijk in moet zakken. Jansen oot een prachtige bal van Theo Jansen naar Sulemani. Ajax benut nu de ruimte die het dan toch krijgt. Sulemani draait naar binnen, schiet in de korte hoek. En daar zit nog maar net een handje van Michailov bij ten koste van hoekschop nummer 11 voor de Amsterdamse ploeg, maar de druk van Ajax na een klein uur... bij hem dus inmiddels een 1-1 stand neemt wel zo toe... dat je langzaam het gevoel krijgt dat die treffer van Ajax gaat vallen. Niet meer zozeer de vraag of, maar meer wanneer. Hij komt naar binnen, dan is hij eigenlijk Tindalli kwijt... en dan schiet hij hem nog door zijn benen... waardoor uh, Michael of die bal erg laat zou gaan komen. Die corner is inmiddels genomen door Jansen... vanaf de rechterkant, kort naar Van de Wiel. Terug naar Jansen, Maar die gaat schieten en schiet hem nu naast de goal. Dan staat hij een meter of drie... Buiten het Straschopgebied iets aan de rechterkant. Ziet weer de ruimte. Krijgt ook weer de ruimte om te schieten. Moet wel snel handelen. En uiteindelijk dus naast de bal van Michailov. Die dan maar weer zo zijn tijd neemt voor die doeltrap. Maar ja, het is al eerder gezegd. Het is leuk om de Johan Cruijffschaal te winnen. Maar je moet er rekening mee houden dat je woensdag een wedstrijd moet spelen. En natuurlijk wil je uiteindelijk misschien wel die 1-1 eruit slepen en gokken op een verlenging. Maar misschien kan in deze fase Twente dat maar beter niet willen. Luc de Jong heeft wel bezit voor de tukkers. Speelt hem naar Willem Jansen in de middencirkel. Opgejaagd door veel Ajaxiden, maar krijgt hem wel bij Brahma. Ja, hoe stom het klinkt, maak van de nood een deugd. Want je hebt in ieder geval als trainer de kans om eens je ploeg te zien met een man minder. Om te kijken hoe ze daarmee omgaan. Diepe bal nu van uh, Willem Jansen. Die ook niet echt geweldig in de wedstrijd zit. Naar Ruiz. Bal wordt onderschept door de verdediging van Ajax. Uitverdedigen. Eriksen kan de bal net wel binnenhouden. Meteen meegaan van Ebersilio. Dat ziet er goed uit. Dan moet Twente weer met mannenmacht mee terug. Wordt Cornelissen gepoord door Ebersilio. En krijgt hij nog een duwtje mee nu ook. Emicilio loopt de aanval van Ajax door. Maar wordt er dan door Eriksen slordig gepaasd. De bal zomaar ingeleverd bij uh, Wisselhof. Die de verdedigende stellingen nu wel heel maximaal verlaat. En dat levert bijna een gaatje op voor. Uh, Sulemani, maar de diepe bal wordt onderschept door Cornelis, zodat Twente weer kan overnemen na het dikke uur. De druk van Ajax neemt toe. De, neemt toe. de ruimtes die Twente laat worden kleiner en kleiner. Zelfs met een man minder, want Twente kruipt achteruit en hoopt maar dat het Amsterdamse ploeg zo lang mogelijk weg kan houden uit dat strafgebied bij Michailov. Maar ik vrees voor de tukkers dat dat ijdele hoop zal zijn. Het lukt er nu toe steeds door kleine steekballetjes. Net eventjes te onderscheppen, maar het levert niet meer op dan onderscheppen. Want dan is Ayers direct weer terug met het balbezit. Nu van de wiel, vanaf de rechterkant. Dat is wel een wat ongelukkige paas. Ja, daar kan de Jong wel tussen zitten. Maar zoals eerder gezegd, het is onderscheppen, het is toucheren. Maar het levert helemaal niets meer op voor de tukkers. Het is slechts het creëren van oponthoud. Nu zien uh, de Jong. Speelt de bal aan de voeten van Brahma. Die wil er dan wel uitkomen. Samen met uh, Luc de Jong. Uiteindelijk wordt wel Tindalli gevonden. Die uh, in vrijheid leeft eventjes aan de linkerkant. Kort met Leugers. Leugers weer terug naar Tindalli. Die dan in de as van het veld knap Willem Jansen speelt. Nou Twente even in balbezit. Wischelhoff net iets over de middenlijn. Vindt die Brahma. Aan de rechterkant staat Ruiz. Ruiz, terwijl Jans nu in volle galop richting dat strafgebied van Ajax sprint. Want loopvermogen heeft de oudspeler van Roda wel. Prachtig, hakje van Ruiz, schitterend. Komt er een voorzet van de rechterkant van Cornelissen. Die dat hakje waar niemand rekening mee houdt. En Cornelissen gek genoeg blijkbaar wel, want die was al in volle galop. Het hakje van Ruiz is mooi, maar levert uiteindelijk niet veel meer op dan het hoekschot. Die wil het snel nemen, maar dan gaat het gewisseld worden. En dan komt er een man bij Ajax erin die je eigenlijk denk ik verwacht had vanaf het begin mee te mogen doen. André Oyer. Hij komt voor Boylissen En dat betekent dat de man die er ineens stond die we niet hadden verwacht, Deli blind. Nu de linkervleugelverdediger wordt bij Ajax. Ooyer in het elftal voor Boilersen. Dat gebeurt na het dikke uur. De Boylussen krijgt een handje van de technische staf, daar waar nu ook dus Dennis Bergkamp op de bank zit. En dan kan hij zijn jekkie aan gaan trekken. En krijgt Ooyer toch zijn speelminuutjes in deze Johan Kruifschaal. Het eerste wat hij moet doen, is wijzen en organiseren. en In de rug kruipen van Luc de Jong. Want Twente mag natuurlijk nog ingooien via Cornelissen. Dat is gebeurd naar Ruiz. Brama, daar gaat Ajax jagen, Emisilio jagen op Wiscoff. Die staat rond de middenlijn. En Brama legt de bal dan achter de laatste linie van Ajax in de hoop dat Cornelissen door zou kunnen lopen. Of misschien wel Luc de Jong. Maar beide reageren niet. De bal gaat over de zijlijn. En dus heeft Ajax het balbezit weer te pakken. En de eerste taak die Davy Blind heeft als linksachter is het verzorgen van een ingooien. Vlakbij zijn eigen strafschopgebied. Ja, Fitmar is een vrije man. Nou, het wordt Emisilio bal komt uh, na de demisserie de bal niet goed raakt voor de voeten van Ruiz. Zo kan Twente gaan aanvallen. Ruiz opnieuw vanaf de rechterkant dit keer. Heeft steun. Er komt de voorzet nu vanaf de rechterkant. Luc de Jong voor het doel. Daar staat ook Leugens. Die bal is veel te hard en veel te hoog. Komt voor Cornelis en komt dan aan de andere kant bij Leugens terecht. Die daar een duelletje uitveegt met Van der Wiel. Via Van der Wiel gaat de bal over de zijlijn. En Leugens mag voor Twente gooien. Luc de Jong kaatst de bal terug op Leugens. Diep op de Ajax-helft nu. Leugens vanaf de linkerkant. Draait naar binnen. Geeft de bal mee aan Jansen. 35 meter van het doel. Zoeken naar de andere kant. Bal een beetje ongelukkig. Komt toch nog voor de voeten van Cornelissen. Cornelissen terug op Wisserof. Alle mensen van Twente nu op de helft van Ajax. Ruiz aangespeeld. 25 meter van het doel. Wil schieten. Puntertje. En draait de bal dan met een klein beetje effect. Een meter of twee langs het doel van Vermeer. Een plaagstootje. Als het al een plaagstootje is. Want uh, dat is echt maximaal dit uh, schot van Brian Ruiz. Nou ja, de laatste twee minuten is Twente even op de helft van Ajax geweest. En dat is een zeldzaamheid hè, in uh, de tweede helft van deze wedstrijd. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het een meevaller is voor de ploeg van Adriaans. Dat het dit nog kan bewerkstelligen. Nu heeft het het balbezit weer aan Ajax moeten laten. En is Tobi Alderwereld de man die uh, paast richting Theo Jansen. Die in de middencirkel die bal kan halen. Ja, dichtbij is Eriksen. Daar schiet je niet zoveel mee op. Maar nu kan Jansen wel openen naar Deli Blind. Opschoven aan de linkerkant. Ruiz is met hem mee. En ook mee is Eriksen. Die krijgt de bal in de breedte aangespeeld. Kan een combinatie aan met Soleimani. Oeh, Soleimani. Als je had weggedraaid in de as van het veld had je richting de goal kunnen lopen. Nu is het naar Alderwereld. En Alderwereld opent naar Deli Blind aan de linkerkant. Als Deli Blind de bal tenminste kan binnenhouden. Met kunst en vliegwerk en met een gesneuvelde vlag is dat niet gelukt. Nee, want het is jong leren bij de kruising van zijlijn en de achterlijn. Daar ontdoet hij de cornervlag nog van het vlaggetje. Dat blijft alleen een stok staan. Nou heeft Cornelis ooit les gehad hoe je dat vlaggetje erop krijgt. Dat doet hij dan nu. Zodat... Routine hè? Ja, knap. Dat betekent dat als je rechtsback bent sta je daar vaak natuurlijk. Dus je weet precies hoe dat gaat. Dan weet je hoe de vlag ervoor staat. Ben, ik, ik zat erop te wachten. De ja. Hoekschop, of Hoekschop wissel dat gaan we krijgen voor Ajax. De tweede Nou, is wel aardig. Want nou, nou ja, Sykosol gaat naar de kant. En dan krijgen we een debutant in het veld. Gekomen van RKC. Derk Boerrichter. Dat is er een waarvan toch in Amsterdam in de omgeving iedereen zei. Ja, is dat nou eigenlijk wel goed genoeg? Dat mag hij dan nu laten zien. Derk Boerrichter. Hoerichter die uit de buurt van Enschede komt. Zeker nog bij Twente heeft gespeeld. Ja. En via Twente naar Ayers is gegaan. Vervolgens niet Onderzaal, goed werd bevonden. Onderzaal. Ergens daar in de buurt heeft zijn broer ook een tankstation. Als u nog eens gaat tanken richting Twente. Kunt u hem zomaar eens tegenkomen. Een bakje koffie drinken. Brei Boer Lief. Nu heeft Twente het balbezit. Met Ruiz vindt Luc de Jong 6, 7 meter bij het schapslopgebied vandaan. Zorgt er wel voor dat al de wereld het lastig krijgt. Ruiz gevonden, Ruiz rant, het Ruiz nog altijd. Ruiz naar de Jong. Nou, moet er toch wel eens iemand gaan schieten? Ja, dat lukt de Jong niet. En dan zit Ajax er weer tussen. Maar uh, ja, Ruiz trapt er nog een keer over de bal heen. Anders had er misschien nog wel wat meer in gezeten. Hij is wel handig aan de bal, Ruiz. Je ziet ook dat de Ajax-verdedigers daar respect voor hebben. Want op het moment dat de bal naar Luc de Jong gaat, grijpt er iemand in. Maar op het moment dat die bal voor de voeten ligt van Ruiz, wacht iedereen af omdat je het gevoel hebt als verdediger als je daar had dat hij er met een slimme beweging toch langs is. Kortom, de dreiging moet dan wel van hem komen. Ruiz die in de voorbereiding natuurlijk nog niet veel heeft meegedaan. De pech van de blessure had en eigenlijk weer op de weg terug is. En maar hoopt dat als het straks om het echi gaat, voor zover dat vanavond niet zo is. Dan uh, moet hij er echt weer staan. Van de wiel aan de bal voor Ajax. Beweging nu bij Soleimani die dus nu in de spits is gaan spelen. Eriksen kruipt daar nu bij, maar de bal gaat terug naar Aldewereld, wereld breed. Naar Ooyer in de middencirkel. En Theo Jansen wil de bal, die krijgt hij ook. En Ooyer krijgt hem weer net zwaar terug van Theo Jansen. Met wat moeite aangenomen op de borst. En vervolgens maar weer naar Aldewereld en naar Jansen. En zo spelen die drie elkaar de bal toe. Boerichter staat dan een tijdje te roepen van nou, ik wil mijn eerste balcontact wel. Nou, dat heeft hij hier. Gelijk dreigend richting Cornelissen. Op snelheid Boerrichter richting de achterlijn. Voorzet, lijkt aardig. En komt uiteindelijk terecht bij de eerste paal. Daar waar Michailov die bal vrij gemakkelijk kan vangen. Even wachten tot iedereen uit zijn schas verdwenen is. En vervolgens de bal gooit naar Tido Leugers. Die tussen twee man in staat. Ebi Cidio en Van der Wiel. Met een kopbal raast het snel Tindalli in balbezit brengt. Duclus gevonden in de as van het veld. Douglas maakt wat pasjes en speelt Wout Brahma. Er zit geen diepte meer in bij Twente. Want Leugers had nu de diepte in moeten lopen. Komt weer naar de bal toe. Nu komt er wel een aardige beweging trouwens. 1-2 met Brahma. Zodat Twente er voetballend aardig uitkomt. Maar daarmee... Doet de ploeg zich eigenlijk tekort? Want Leugens had al de diepte kunnen zoeken. Je zal zien dat ze nu een goal maken. Zo gaat altijd. Ruiz gaat namelijk schieten. Ja! Een oh, wat een geweldige goal ook! Ruiz krijgt de bal vanaf de rechterkant. En heel makkelijk dribbelt hij wat richting het doel. En schept dan de bal met zijn linker in de verre hoek buiten het bereik van Vermeer. Die de hele wedstrijd niets te doen heeft gehad. En nu voor de tweede keer denkt hé, hey, is dat een bal? Ja, die ligt in het netje achter hier en die mag je er dan nu gaan uithalen. Vermeer is de ongelukkigste van het veld en Rui scoort prachtig voor Twente 2-1. Twente met een man minder, maar wel een voorsprong. En zo zie je maar dat Tilo Leukers bij zijn amateurclub Heidekraut Andervenne heeft geleerd wanneer je wel diep moet gaan en wanneer je diep Geniaal moet diep moet gaan gezien van Leuk. En wanneer je moet weten dat Ruiz dadelijk instelling wordt gebracht. Nou, dat is gelukt. En dan betaalt die wissel dat halve uurtje, of die drie kwartier spelen van Ruiz zich dus dik en dik uit. En je ziet het toch al, na de gelijkmaker van Ajax, is Twente wat regelmatiger op de helft van Ajax te vinden. Zonder dat je nou kunt zeggen van, goh, wat heeft Twente zich terug in de wedstrijd gespeeld. Maar het lukt uiteindelijk wel via deze Ruiz. Eén aanval dus van uh, FC Twente, Ruiz met de goal, blijdschap op de Twentebank. En Ajax moet weer opnieuw beginnen. Ja, tegen een minderheid dus. Want Berghuis zagen we op de monitor. Stond uh, vrij uitdrukkingsloos te kijken naar die goal van Ruiz. Overigens echt de blijdschap straalde daar niet meer vanaf. Naar zijn dubbele gele kaart. Ajax valt aan. Natuurlijk valt Ajax aan. Blind voorzet. Weggekopt. Brahma opgevangen door Leugers. Zeker niet de diepte in jongen. Heel goed. Rustig <laughs> achter die bal blijven. En dan proberen mee te geven aan Luc de Jong. Die dan uh, ziet dat er een overtreding gemaakt is. Al op Leugers overigens. Dat heeft Paul van Boek al goed gezien. En Twente krijgt een vrij schot. Douglas gaat die bal nemen halverwege de Twentse helft. Het zal toch pijnlijk zijn dat uh, Ajax met een man meer op achterstand komt. Nou, dat Berghuis al na 48 minuten werd weggestuurd. En dus na 68 minuten Ruiz de Tuckers op een 2 in voorsprong zet. Nou geeft dat ook weer aan hoe belangrijk Ruiz is. En dat heeft Adriaans natuurlijk wel gezien voor zover dat het moeilijk is. Dat zijn je spelers geldt ook voor Chatli, Die een wedstrijd uit het niets een andere draai kunnen geven. En je ziet maar wat er gebeurt als je die plotseling weer binnen de lijnen kan zetten. Ingooi van uh, Deli Blind. Die dus uh, nou, even voor de goal van Ruiz de bewaking van uh, Ruiz heeft overgenomen. En direct geconfronteerd wordt dus met dit doelpunt van uh, de man uit uh, Costa Rica. Balbezit van Ajax van de Wiel. Vindt dan uh, Sime de Jong. Sime de Jong gaat op zoek in de spits naar Soleimani. Maar Soleimani is zo klein en Wisserhoff zo groot. En als een bal dan door de lucht wordt gegeven is het een koud kunstje voor de aanvoerder van uh, FC Twente. Om terug te koppen richting Mikhailov. Die nog even dreigt te gooien naar Douglas. Waarbij Soleimani denkt hey, dat zou wel heel makkelijk zijn. Maar het blijft bij dreigen, want hij legt de bal op de grond. Michaël vertrapt hem vervolgens richting de Ajershelft. Waar Oyer heerst in de lucht, wel leunt op de jong, maar Ajers mag door. En Eriksen stuurt nu Boerichter weg. Ja, die krijgt een tikje van Cornelissen, denk ik. Ja, en dan denk ik dat van Boekel eigenlijk een gele kaart moet uitdelen aan Cornelissen. Dat doet hij volgens mij niet, al oh, doet hij toch. Cornelissen op de bol geslingerd. Dat is de eerste, tweede, derde, vierde gele kaart van de wedstrijd. Na eerst Jansen, Theo, toen Berghuis, toen nog een keer Berghuis en nu dus Cornelissen. En een vrij schop voor Ajax. Dat met 70 minuten op de klok. Dus aankijkt tegen een 2-1 achterstand. De Theo Jansen heeft plaatsgenomen achter de bal. Dat lijkt me wat ver weg om het ineens te proberen. Een meter of 35. Jansen gaat de voorzet geven. Normaal gesproken komt die bal weggekopt door Twente. Door de Jong bal blijft hangen. Wordt dan het laatste zetje door Cornelis gegeven. Dan is die bal het staf opbieden. Hij moet leugens naar die bal toe. Als een haas is hij er eerder dan van de Wiel. Die heeft dan weer een sliding in huis. En dan gaat de bal via van de Wiel over de zijlijn. Halverwege de eigen helft. Mag Twente gaan gooien. Kwartie gaat dat doen. Kijkt dus om zich heen. Ziet dat de puffler er wel wat uit is bij Twente. Maar gooit ver. Richting de Jong. Die dan wel geklopt wordt door Van der Wiel. Waardoor Ayers weer kan overnemen. En net iets over de middenlijn. Theo Jansen. Uitzakken van Boerrichter. Met een handigheid probeert hij dan Cornelis uh, in het, uh, het bos in te sturen. Alleen dat handigheidje lukt niet. Nou ja, dan blijf je dan tegenover Cornelissen staan. Dan moet je dus terug naar Jansen. Vervolgens print die een hele lastige bal geeft richting Soulemani. Die zich vervolgens omdraait en ook wat onvriendelijkheden roept richting Deli blind. Toepers kan er namelijk tussen zitten. Speelt de bal wel over de zijlijn. Waardoor Ajax de balbezit wel gewoon houdt. Maar even terug moest naar de zijkant. Vervolgens Ooyer, Al de Wereld. En nu weer Theo Jansen. 10 meter over de middenlijn. Met een opening naar de rechterkant van het veld. Bal lang onderweg. Wordt weggekopt door de Twentse verdediging. Door Willem Jansen. Komt voor de voeten van van de Wiel van de Wiel Eriksen. Die nu een klein dribbeltje in huis heeft. Ook oh, prachtige beweging langs Willem Jansen. Schot uit een moeilijke hoek. Maar dat duikt dan net Wiskrof voor. Ten koste van opnieuw een hoekschop. Maar de beweging van Eriksen was mooi om langs de tegenstander te komen. Snelle hoekschop trouwens. Nu van Eriksen. Maar dat mag niet van de scheidsrechter. Want die wil nog wat vechters uit elkaar halen. Dat zijn Boerrichter en Cornelis. Die hebben het alweer met elkaar in de stok gehad. En dat betekent dat Eriksen, die de hoekschop snel nam, nu toch maar zegt tegen Theo Jansen: doe jij het maar. En dan uh, gaat Jansen eens kijken en zoeken naar een hoofd dat uh, mee is gegaan naar voren. André Ooyer bijvoorbeeld meldt zich bij de eerste bal, Maar dan gaat die bal overheen. Michael valt in de verdrukking als hij richting de goal van FC Twente gaat. Sulemani kopt hem dan vanaf de rand van het strafsomgebied terug het strafsomgebied in. Komt hij uiteindelijk terecht aan de linkerkant. Daar waar uh, al de wereld is. In een duel met Douglas. Douglas raakt hem als laatste als de bal over de achterlijn gaat. En Jansen spoedt zich dan weer van de rechter naar de linkerkant. Om ook deze corner voor zijn rekening te nemen. Ooyer is daar. Daar is natuurlijk wereld En ook Boerrichter is nu in het veld gekomen. Een man met wat lengte. Hoekschoppenvouding 13-0 in het voordeel van Ajax. Daar komt de bal. wereld, komt er net niet bij. Bal schiet door. Komt aan de andere kant van het veld voor de voeten van Ebesilio. Die legt hem terug voor Blind. Die hem dan weer het strafgebied wil inscheppen. Dan wil... Eriksen uithalen, maar komt er niet aan toe. Het uitverdedigen van Leugens. Opnieuw met het hoofd ingebracht door Ajax. Verlengd door de Jong En dan ineens het uh, schot van wie is dat? Boerichter. En daar is een redding nodig van Michailov. En daar komt hoekschot nummer 14. De druk van Ajax gaat uh, met nog dikke kwartier op de klok. Dus weer uh, hand over hand toenemen. Hij liep bij Douglas en hij dacht van nou ja, ik doe het maar gewoon. Het was niet eens een aardige poging van uh, Boerichter. Corner van uh, Jansen wordt gekopt. In dit geval door Sime de Jong. Sime de Jong komt wel aan de bal, ondanks aanwezigheid van zijn broer. Maar de bal gaat naast de goal van uh, Michailov. Die natuurlijk dan, met nog 17 minuten op de blok de tijd neemt bij het nemen van die doeltrap. En denkt zo, dit hebben we ook weer even overleefd. Er wordt wat gesproken bij FC Twente. Er wordt wat gewezen. En Michailov wijst vooral iedereen maar weg. En zegt, uh, we gaan het uh, lang proberen. Let op. Luc de Jong, want die bal komt in jouw richting. Of wordt het Ruiz? Het wordt Ruiz. Die doorkomt op de Jong. Nou ja, daar zit Wim nog even tussen. En dat is goed, want daardoor komt de Jong in balbezit. En kan die nu Ruiz aanspelen, die in redelijke vrijheid is. En die dan leugers bijna, nee, Willem Jansen de diepte in kan sturen. Daar zit net een uitgestoken been tussen van Toby Alderwereld. Maar dat was weer een momentje van de Twente. Als die de diepte in gaat, zal Tilo Leugens niet zijn. Nee, nee, nee. die <laughs> dat heeft dat heel goed, goed geleerd daar. Zie je. boerichter. Oh, volle galop neergelegd door Douglas. Terwijl daar nog mensen in de buurt zijn. Zou je zeggen of vindt de scheidsrechter dit een doorgebroken speler? Dat vindt hij niet. Het is geel voor Douglas. Publiek boos. Ik denk dat Van Boekel gelijk heeft omdat daar nog wel wat andere lieden omheen stonden. En hij wordt in de volle galop nadat hij en Cornelissen en Brama kwijt is door uh, Douglas aangetikt. Ja, Wisserof was daar, liep daar nog schuin achter. Dit is zeker geen rode kaart, maar wel een gele. En dus een terechte beslissing van de scheidsrechter. Douglas op de bon. En er ligt er ook nog van Twente 1 nu in, het, uh, in de middencirkel. De Jong. Dat is Lute Jong. Wat is die? Is die een contactlens kwijt? Kijk even in de monitor. Wat is er aan de hand? Dat doet de jong. Hij heeft wel pijn aan het gezicht. Nou, dat is geen lens. Nee. Met een handdoekje in het gezicht. Is hij geraakt? Is hij gevallen? Is er iets anders aan de hand? Hij heeft een bloedneus ergens tegen aangelopen, denk ik. Gaat wel weer. Gaat weer overend. Knijpt nog even in de neus. Zit er nog aan. In ieder geval, dat is al heel wat. Kwartiertje nog te gaan. De jong even naar de kant. Dat betekent Twente met negen man in het veld. En een vrij schop voor Ayers. Anita is er klaar om in te vallen. Serero heeft geruime tijd warm gelopen. Ik denk nou, misschien krijgen we deze prachtige avontuurlijke voetbal uit Zuid-Afrika nog even te zien. Maar het lijkt Anita te worden die als laatste wissel door Frank de Boer wordt ingebracht. En dat moment is nu aanstaande. Krekering van de wiel gaat naar de kant. Hij heeft zijn werk gedaan en er zal daar aan die rechterkant diepte gezocht moeten worden. Er zal moeten worden aangevallen, moeten worden gelopen en daarom misschien een frisse Anita... Voor Gregory van der Wiel in de slotfase dus van deze wedstrijd. Nou, dan komt die vrije trap nog van Jansen in het zarsomgebied op het hoofd van Alderwereld. Maar die komt hem over de goal van FC Twente. Langs de kant staat Luc de Jong nog steeds met een handdoekje voor het gezicht. En wil nu graag weer het veld in. Twee handen omhoog. De vierde man zegt wat mij betreft mag het. Scheidrechter Van Boebel heeft volgens mij nu pas in de gaten dat de jong er weer is. Maar vindt het prima. En zo is Twente dan tenminste weer met zijn tienen. Twente staat er dus wel met een 2-1 voor door die goal van Brian Ruiz. Van inmiddels een kleine 10 minuten geleden. Het zou best eens de winnende kunnen zijn. Of heeft Ajax nog wat in petto? Brian Ruiz en Brahma koppen elkaar op de held van Ajax de bal toe. Maar verspelen hem uiteindelijk toch. Ajax kiest de diepte. Bal kwijt ook. Terug naar Ruiz. Ruiz met voor zijn neus. Nu een uh, tegenstander. is blind. Komt er een diepe bal naar Jansen die de diepte in loopt. Die kopt hem terug op Luc de Jong. Die komt er net niet bij. Bal wordt weggetrapt door André Ooyen. Opgevangen weer door Duggers. Die loopt weer langs de bal. Doet er ook wel weer een hoop rare dingen vandaag. Maar kan de bal nadat hij hem heeft hersteld toch weer inleveren bij Brian Ruiz? Die wordt opgejaagd door uh, Deli Blind, Maar wel in balbezit blijft. Dan hulp krijgt. Iets verder rechts dan van uh, Wiskerhoff. De bal gaat naar Cornelissen. Maar die loopt met ballen al over de zijlijn. Tenminste die indruk had ik. Die had hij zelf ook. Maar hij verspilt de bal gewoon. Snel omschakelen van Ayers Jansen vindt Ebicilio aan de rechterkant. Ebicilio houdt in in het schafselgebied. Schept de bal dan voor de goal waar Soleimani aan het roepen was. Maar dan zitten de lange benen van Douglas daar in eerste instantie tussen. Twente krijgt de bal niet weg want de Jong brengt hem terug bij Anita. Die invaller dus aan de rechterkant. Speelt hem weer naar Ebicilio maar die staat daar wel wat meters achter. Ebicilio naar Sim de Jong op 20 meter van het doel. Haalt uit met zijn linker. Vernijdig maar niet hard genoeg. En de bal in de handen van Michailov die naar links valt. En de bal vrij makkelijk tegen de borst laat rollen. Niet heel krachtig van uh, Siem de Jong. De grote man natuurlijk in die kampioenswedstrijd van Ajax tegen Twente. De laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen. Niet alleen maar door zijn goals, maar door zijn spel. Dat was knap. Terwijl nu uh, zijn broertje bijna bij de bal komt, Luc. Maar uiteindelijk het kopduel van Ooyer verliest. En de bal in de handen komt van uh, Vermeer. Ajax naar voren. Ajax uh, moet nog naar voren. Want het staat achter met nog 13 minuten op de klok. Het is 2-1 voor Twente. Al de wereld ziet dat Eriksen gestart is. De bal gaat richting het Strassum gebied, Maar komt voorbij aan Eriksen. En komt dan terecht bij Cornelissen. Die handig denkt, nou ja dan laat ik hem maar over de achterlijn lopen. Waardoor we in elk geval weer een minuutje winnen. Want de bal moet dan naar uh, Michailov. Maar die heeft er alleen. En zegt hij van ja, hoef ik niet meer. Dus Cornelis uh, gooit de speelbal terug naar een ballenjongen. Ja, de ballenjongens van Ajax hebben logischerwijs haast gekregen in deze slotfase. En dus heeft uh, Michailov de bal alvast klaargelegd. Gaat nu die doeltrap nemen. Heeft weer iedereen weggestuurd. Bal gaat richting de Ajax-helft. Komt nu wel tussen Oier en de Jong. Gewonnen door de Jong. En dan kruipt Ruiz bijna achter Deli Blind. Want die bal gaat richting de Ajax uh, 16 meter. Maar Daily Blind kan zich net op tijd herstellen. Want Ruiz wurmde zich er langs. Ajax neemt over. Wordt nu Soleimani weggestuurd door Eriks op de rand van buitenspel. Nou zeg maar gerust over de rand. Want de vlag gaat omhoog. En dus uh, geen gevaar meer voor uh, FC Twente. Soleimani kijkt toe. Michailov kijkt toe. Douglas kijkt toe. En zo wacht iedereen tot de uh, bal ligt op de plek. Daar waar Soleimani buitenspel is gevlacht. En daar Wischelhoff staat die een vrije trap wil nemen. 11 minuten nog. Twente 2 Ajax 1. Achter de bal uh, de heer Wischelhoff. Uit Wageningen. Daar begon het allemaal voor hem het leven. En die trapt de bal nu ja, veel in de richting van Ruiz. Maar die komt er onmogelijk bij. Blind trekt dan gek genoeg ook zijn hoofd in. Zodat Vermeer die bal zelf moet gaan ophalen. Net buiten zijn strafgebied aan de linkerkant. En dan meegeeft aan Alderwereld. Alderwereld oer. Oh ja. Ajax uh, moet naar voren. Ajax heeft Soleimani in de spits. Ebesilio en Boerrichter naar buiten. En daar komen nu natuurlijk Siem de Jong. En Eriksen als er twee schaduwspitsen nu steeds dichterbij. Ook Jansen schuift op. Zodat het daar drukker en drukker wordt. De mensen achteruit dan maar moeten hopen dat de backs die naar voren gaan wel dat veld breed houden. Dat doet Anita nu, krijgt ook prompt de bal. dan kiest dan vervolgens voor een bal richting het centrum, daar onderschept Twente. En dan is eigenlijk ze terug bij af en kiest Ooye dit keer, nadat hij de bal gekregen heeft, voor de linkerkant. Maar krijgt de net zo hard terug van Deli Blind. Ja, alle wereld staat te wachten. Zegt ik stap nu dat middenveld in. Dan wil ik die bal ook hebben. Dan krijgt hij hem. Kan het naar de rechterkant? Naar Anita. Die misschien een voorzet kan verzorgen. Nee. Tikt hem weer naar binnen. Naar Ebicilio. Ebicilio met de bal aan de voet. Hij is halverwege de helft van Twente. Als die noodgedwongen door de opstelling van Twente weer terug moet naar Theo Jansen. Dan stapt Oyer maar voorwaarts. Combinatie met Eriksen. Nee, afgetroefd door Wischoff. Maar dan herstelt Oyer het balbezit. Net niet goed genoeg voor Ayers. Want de bal dwarrelt wat naar de linkerkant. Daar waar Deli Blind is opgeschoven. Maar Tim Cornelissen net op tijd bij de bal is om voor FC Twente de Ajax-aanval te blokkeren, boven de zijlijn uiteindelijk ook nog via Daily Blind. en dan gaat Cornelissen namens FC Twente de hoogte van zijn eigen strafschopgebied aan de rechterkant gooien. Het is allemaal wel al een hele aardige Johan gehad denk ik, deze wedstrijd. Het is geen Franse Supercup, hè? Lille tegen Marseille met een uitslag 5-4. Naar ook leuk vijf, geweest. Na 85 minuten staat het daar 3-1. En in de, in de laatste 5 minuten plus 5 minuten extra tijd worden daar gewoon 5 goals gemaakt. De rode kaart. Echt een krankzinnige wedstrijd geweest. Maar uiteindelijk wint Marseille. Met 5-4 dus van Lille. Dat nou ja, ik zou je ook nog kunnen trouwens. Want we zitten pas in de 81ste minuut. Maar ik zie het niet voorkomen. Leugens krijgt de bal. Na een diepe trap van achteruit van Wisserov. Leugens wurmt zich langs Anita. Maar stuit dan op Ebicilio die mee verdedigt. Soleimani, te volgen gebracht door Douglas. Geen overtreding gezien. Douglas jaagt nu door als Ajax de bal heeft. Via niet aan de rechterkant. En Douglas nu dus achterin weg is. Er komt een diepe bal. Daar komt Sulimani bij. Dan moet Brahma verdedigen. Dat doet hij half. Sulimani heeft de bal vanaf de rechterkant. Voor het doel staat Boerichter te wachten. Maar dan moet daar een bal komen. En die komt daar niet. Omdat Soleimani, nadat hij de bal via een tegenstander over de achterlijn ziet gaan, genoegen neemt met een hoekschop. Want uh, ja, Ajax en hoekschoppen, dat loopt vandaag heel aardig. Dit is nummer 15. Maar hoe gevaarlijk zijn ze er nou eigenlijk mee geweest? Nee, niet. Dus uh, nu gaat Theo Jansen misschien wel de hoekschop van de avond nemen. Negen minuten voor tijd. In de wetenschap dat André Oujers zich natuurlijk ook weer uh, voorgemeld heeft. Nog wel beslissend geweest tegen Emme in de voorbereiding. Nou, daar komt die bal in de handen van uh, Michailov die hem uh, heeft. En die zegt, uh, ga maar weer. Ik hou hem eens eventjes uh, in de handen. Als er nou één ploeg natuurlijk is die weet hoe je hoekschoppen van Theo Jansen moet verdedigen, dan is Twente. Hè? Ja. Dus er zal iets verrassends moeten komen. Je zal met iets verrassends moeten komen. Misschien moet je Eriksen wel een keer in corner laten nemen. En hem terug laten leggen op Jansen. Die dan schiet vanaf een meter of twintig. Goed, inmiddels Ruiz die zich ontdoet van twee, drie Ajax. de Boerrichter is er daar één van. En uiteindelijk nog de hulp weet op de helft van Ajax van ieder De invalbeurt van Ruiz laat zien. Het maakt duidelijk hoe ongelooflijk belangrijk hij is voor Twente. Nu krijgt hij een schop trouwens van Boerrichter. Dat is een kaart, maar dat wordt niet gezien door de scheidsrechter. Of heeft hij het wel gezien? Ruiz krabbelt er overend. En zegt uh, met de handen in de lucht, Paul van Boekel speel maar door. Dan zou er straks natuurlijk nog een kaart kunnen komen. Ook als de scheidsrechter het balbezit voor Twente en de aanval niet wil onderbreken. Leugens aan de bal, De Jong aan de bal. Verspeelt hem nu, Ajax neemt over. Brahma probeert zijn tegenstander onder druk te zetten. Ooier is niet in de war. En kan aan de rechterkant de bal kwijt bij Anita. Anita durft de bal naar voren niet aan. Terwijl Emicilio toch vlakbij hem staat. Maar gaat weer naar achteren naar Ooyer. Tot woede van de Boer die volgens mij ook liever een andere oplossing had gezien. Nu wereld weer terug naar André Ooyer. André Ooyer naar Theo Jans, Maar het staat allemaal op de Ajax helft. En dat is allemaal natuurlijk hoorden op de molen van FC Twente. Nou nu boerichter gevonden aan de linkerkant. Die invaller Deli Blind ook aan de linkerkant. Dan gaan we naar de as naar Soleimani Met Deli Blind. Boerichter is de start aan de linkerkant. Oh Blind maakt de verkeerde keus. Moet boerichter aanspelen. Daar was de vrijheid. Hij speelt naar Soleimani. Daar waar het druk was. En dus zit Twente ertussen. En tikt de klok nog altijd in het voordeel van de Tuckers. Met een 2-1 voorsprong. En balbezit met Vizgerhoff op de helft van Ajax. En die maakt ook een zwalbe achtige beweging ja. volgens mij. Heel, volgens mij wil hij opspringen omdat hij bang is dat er een uh, sliding komt. Die sliding komt er niet. En dan ziet het er heel stom uit, want hij springt heel hoog op van oh nou komt het. Want Deli blind. Uh, <lacht> zie je het? Ja, Het is echt krankzinnig. Of, uh, of het is echt de aller slechtste zwalbe ooit, hoewel uh, de jongen van Aden Den Haag was dat geloof ik ooit. Vicento, de Vicento, ja, ja, ja. Ook hier in dit stadion trouwens. Maar ja. ik denk dat hij een sliding verwacht die er niet komt. <lacht> Wisseloff lijkt mij niet de man van de zwal. Maar goed, het ziet er heel stom uit. Ajax heeft de bal weer. En Evisilio gaat de, de voorzet geven af de rechterkant. Die bal komt er wel van Soleimani Die komt wel. En dan is er nog wat van orde in de verdediging van Twente, op dat keeper en verdedigers elkaar aankijken. Maar uiteindelijk is de bal weg. Sterker nog, die komt voor de voeten van Ruiz. Kort 1-2 met Leugers. Balbezit voor Ajax. Heel even kort dat tussendoor, omdat Leugers de bal niet terugkrijgt bij Ruiz. Maar uiteindelijk neemt Twente weer over achterin. Dan kan die gij nog de bal en hij is naar voren geven Nog zes minuten. Twente nog altijd met een man minder. Dat gaat niet meer veranderen ook. Maar, nou ja, hoewel, dat kan natuurlijk ook maar zo. Maar Twente ook nog altijd op voorsprong. Met Theo Jansen vanaf de linkerkant namens Ajax slingert de bal het strafselgebied in. Waar alleen maar kleine mannetjes staan. Ja, Boerichter staat er. Maar die wordt pas gevonden op het moment dat Elicidio al een kopduel van uh, Tindalli heeft verloren. Twente kan uitverdedigen. Twente kan counteren met Brahma die nog even een tikje krijgt van Siem de Jong. Maar wel de bal kwijt is. Nou, daar gaat uh, Ajax weer. Brahma deelt trouwens ook nog een tikje uit aan Siem de Jong. Even in het voorbijgaan. Dat wat dat betreft is het wel een gelouterde internationale voetballer geworden, die Wout Brahma. Hier, en daar hadden we het van de week ook al over, bij geen enkele trainer ook meer ter discussie staat buitengewoon belangrijk is, ook voor uh, dit elftal. De bal is inmiddels over de zijlijn gegaan. De Ajaxiet is degene die hem als laatste geraakt heeft... waardoor Twente via Cornelissen mag gooien... terug naar Wiskorhof en terug naar uh, Michailov. De laatste vijf minuten van de officiële speeltijd gaat nu in... op het moment dat Michailov de bal maar weer eens naar voren roeit... en Luc de Jong niet in balbezit komt. Nee, omdat uh, al de wereld heel sterk het lichaam gebruikt... en veel sterker blijkt dat er wel dan Luc de Jong toch balbezit voor Twente. Goede actie van Willem Jansen. De bal voor Brahma in de middencirkel. Theo Jansen loopt nu door op Wiskerhof de Wiskerhoff, Vorig jaar dus nog ploeggenoten. Heel makkelijk nu door Twente Brama uitgespeeld als vrije man. Ongelooflijk als je met een man minder staat. Dan komt de diepe bal naar Luc De Jong. Daar zit uh, al de wereld met het hoofd net tussen en moet al een hoekschop weggeven. De eerste hoekschop van deze wedstrijd voor FC Twente, omdat al de wereld nou ja, hij kan niet anders, want Luc de Jong heeft anders gegarandeerd de bal te pakken. Maar het is echt onbegrijpelijk hoe Twente na één simpel driehoekje met een man minder in het veld staat. Brahma op het middenveld zo vrij kan spelen. Ja, je zag Theo Jans ook hoofdschudden teruglopen. Die had gedacht bij de druk die hij zette, dat er aansluiting zou zijn. Waardoor er direct balwinst voor Ajax zou zijn. Dat gebeurde niet. En uiteindelijk dus, nadat de inmiddels gememoreerde driehoekje, is nu de bal richting de cornervlag gegaan. En ligt hij daar klaar om geschoten te worden door Ruiz vanaf de linkerkant? Dat gaat niet lang gebeuren. Want Brahma heeft zich gemeld voor de korte variant. Gaat terug naar Ruiz. Dan gaat Theo Jansen daar wel naartoe. Maar Ruiz heeft gewoon het balbezit. En speelt hem terug naar eigen helft. Tenminste in die richting. Douglas, 5, 6 meter voor de middenlijn. Paas dan in de voeten van Willem Jans. Geven nu op De Jong. Ja, dat was net een momentje te laat. Waardoor De Jong niet meer los kon komen van zijn broer en van Furna Nita. Geeft hij hem een fractie eerder, dan is de jong weg. En kan hij misschien zo doorlopen richting Vermeer. Ajax kan uitverdedigen, maar het beste bij de ajax hier is er inmiddels ook wel vanaf. Ja, zeker. Nu wel Eriks aan de bal. Die is jong en heeft nog wat energie. Komt vanaf de linkerkant nadat het strafschopgebied, loopt daar nu in. De punt wil de bal voorgeven, dat lukt niet. Maar u raadt het al, een hoekschop voor Ajax. Omdat die bal toch onderweg nog door een van de 20 verdedigers is geraakt. En u heeft natuurlijk ook meegeteld. Dus het zal geen verrassing zijn als ik nu zeg dat dit de 16e hoekschop is. En weer Theo Jansen. En weer krijg je dan toch de indruk dat ze bij Twente wel weten hoe dat gaat, want dat heeft hij natuurlijk jaren op de training gedaan. Kortom, wordt Twente nog verrast of niet? Er komt een bal. Goede strakke bal voor het doel. Wordt uh, getoucheerd. Dan bij de tweede paal weggewerkt door, door Willem Jansen. Opgevangen weer door Ajax via Emicilio. Opnieuw ingebracht. Indraaiende bal. Weggekopt dit keer door uh, Twente via Cornelis. En opgevangen dan weer door uh, wie is dat eigenlijk? Dat is Luc de Ja, en die draait zich vast. Die draait naar de verkeerde kant. Daar staat zijn broer. Daar staat Emicilio. En daar staat Sulemani. En Soelemani gaat schieten. En die bal wordt aangeraakt. Maar uiteindelijk toch in een reflex nog. Door Michailov naast de goal van Twente getikt. Dit zag er uh, veelbelovend uit. Uiteindelijk Sinomani dus, die de bal als laatste raakt. Hij draait weg bij Douglas, dan schiet hij, dan is Wischoff degene die de bal nog met de voet raakt. En met een katachtige reflex ligt Michailov in de weg, corner 17. Jansen, daar komt Michailov met één hand. De bal gaat richting de penalty stip, hoog met een boogje. Dan doet Leugens de rest, die komt de bal achterwaarts weg. Maar met dat moment van zo even is maar weer eens aangegeven dat Michailov een hele goede keeper is... Voor de mensen die daar nog over twijfelden. Want zo'n bal die met snelheid geschoten wordt. In je strafselgebied van richting wordt veranderd. En dan nog een hand erachter krijgt ja. En niet net, hè, maar gewoon ruim. Dat betekent dat je gewoon een goede keeper bent. Met een goede reflex. Michailov. Het is geen wonder dat hij de doelman van Twente is. Daar komt Ajax weer. Sulemani. En Eriksen kort. 20 meter van het doel. wereld op 16 meter van het doel. Gies dan voor Ebesilio die zijn tegenstander wil uitspelen. En dat lukt niet. wereld als hij een spits zou zijn geweest had hij van de rand van het strafgebied geschoten. Maar hij is geen spits. En dus loopt het via een omweg. Ebesilio schiet wel verrassend. De bal richting de kruising. Maar eh, daar waren ook de handen van Michailov naar op weg. En Michailov twee minuten voordat de officiële speeltijd erop zit is de situatie de baas. Mooi dat Douglas zo voor zijn keeper staat en even een, een applausje geeft. Goh, wat heb ik toch een waardering voor jouw optreden vandaag in deze wedstrijd. Lange bal van Michailov op het hoofd van Deli Blind. Maar de volgende ontvanger is Wout Brama. Namens Twente brengt Ruiz weer in stelling aan de rechterkant. Die vanuit stilstand nu een duel aan wil gaan met Deli Blind. Dat lukt. Theo Jansen komt er ook bij. Maar Ruiz nog altijd in balbezit. Ruiz gaat richting de achterlijn. Als hij wegdraait bij Jansen en wegdraait bij Blind. Maar dan kan Blind nog net een voetje ertussen krijgen. Bal over de zijlijn, maar dat vindt Twente niet zo erg. Want dan mag het daar gewoon ingooien. Kan kiezen voor een halve corner van Cornelissen of gooien naar Cornelissen. Ik zou kiezen voor die halve corner van Cornelissen. En die komt er nu ook aan. In over zeven seconden. Ja, dan gaat de allerlaatste minuut in. Bal is inmiddels gegooid en Twente heeft bal bezit bij de cornervlag. Ja, het is tijd winnen. Dat is wat Twente nu doet via Luc de Jong. Dit keer loopt het niet goed af. Terwijl Adriaanse maar weer wat gaat ijsberen langs de zijlijn. Zoals gezegd, het uh, zou de eerste prijs zijn van Coadriaanse in Nederland. Want hij won hier nog nooit een prijs als hij met zijn ploeg, SC Twente, deze Johan Cruijffschaal zou winnen. Nog 45 officiële seconden. Ajax uh, op zoek naar een goal. Want Twente met 2-1 voor. 68e minuut. Ruiz met tot dusver de laatste goal. Blijft het daarbij? De diepe bal naar Ooyer die in een soort extra spitsenrol nu gekropen is. Omdat daar maar hoge ballen moeten komen en dan maar hopen dat er iemand met het hoofd tegenaan loopt. Deli Blind gaat de voorzet geven richting het strafschopgebied, Maar die bal komt laag. Geen probleem voor Douglas. En geen probleem voor Leukers. Die als meest vooruitgeschoven man. halverwege zijn eigen helft. de bal maar richting Vermeer trapt. Die dan ver uit zijn strafschopgebied moet komen. De bal onder controle heeft en geeft aan Theo Jansen. Opportunisme, troef natuurlijk. In de slotfase. Ebisidio nog eens zoeken. Drie minuten extra speeltijd. Gaat nu in als Theo Jansen balbezit heeft. Twente met 2-1 voorstaat. En Jansen zoekt, zoekt, zoekt. En zich vastloopt. De bal komt wel weer voor de voeten van andere mensen van Ajax. Dit keer de zijkant, blind linkerkant van het veld. Voorzet is goed, is niet goed genoeg. Wordt weggekomen door Wischerov. Ruiz wil achter die bal aan, maar ziet dat dat niet gaat. Ajax opnieuw, zo blijft de druk erop. En is Eriksen de man met de bal op, 35 meter van de goal. Overstapje van Ebesilio, of eigenlijk hakt hij hem door het strafschopgebied in. En dat was niet zo handig, want de ruimte lag aan de andere kant. En met dit hakje verdween de bal in de drukte. André Ooyer, ik zou uh, als ik hem was gewoon in de spits gaan lopen. En daar uh, het nodige beukwerk verrichten. Want door de lucht is Twente niet te kloppen. Soulemani nu over de grond richting uh, Tindalli. Nou, die wacht dan wat lang. Verliest de bal weer aan uh, Siem de Jong. Jansen dan vervolgens, die wel de ruimte zoekt aan de buitenkant. In dit geval Deli Blind komt de voorzet. Iedereen blijft Red. hangen. En met de hand geslagen door Ewe die daar een gele kaart voor krijgt. Ja, hij wint ineens een uh, luchtduel van Douglas. Dat kan niet, want hij is uh, zes koppen kleiner. Hij slaat de bal als ware hij Peter Blanchet in de goal achter Michailov. Maar Paul van Boekel heeft dat prima gezien. Het is een uh, smash, zoals een smash hoort te zijn. Alleen die smash hoort hier vandaag niet te zijn. Als zegt dat dit niet had gezien, was dit niet de boek ingegaan als de hand van God. Maar de arm van God. Want echt, uh, hij gaat uh, zo ver met zijn hele lichaam de lucht in, dat je... Nou ja, al sta je als scheidsrechter buiten het stadion ja. in de parkeergarage, dan heb je het nog gezien. Je ziet Avital Zeling al kijken of hij zijn nummer heeft. Ja, absoluut. Uh, kortom, dit feestje voor Ajax gaat niet door. De tijd tikt 91 minuten 30 seconden. Nog anderhalf minuut over van de extra tijd. Ajax moet nog steeds een goal maken, want Twente leidt met 2-1. En Eddie Achterberg, die als Twente de Johan Cruijffschaal wint... Mag gaan uitreiken. Doet zijn haar maar alvast goed, zag ik op de monitor. Want dat heeft hij misschien wel nodig om er zo meteen piek fijn uit te zien. Volgens mij heeft hij niet zo heel veel haar meer. Maar hij zal blij zijn dat hij weer eens wat te doen heeft. En die achterbergen. Dat hij weer eens in verband wordt gebracht met FC Twente. Als er nog 1 minuut en 10 seconden gespeeld moet gaan worden. Als Jansen de bal maar weer eens trapt richting het strafsoepgebied. Douglas kan wegwerken. Oer het wel wint van de Jong. Dat doet met de nodige. Overtredingen volgens mij. Hij leunt en hij duwt. Maar het mag allemaal door van Van Boekel. Dan zijn we aan de linkerkant waar al de wereld speelt. Maar nou, Anita. Anita gaat de voorzet geven. Dat is een hele slechte. Want hij zelt over de goal van uh, Michailov. Koren wederom op de Tukkersen Molen. Met uh, nog uh, 50 seconden te spelen. Staat FC Twente met 2-1 voor. Dan kan die, uh, die prijs dadelijk toch op dat briefpapier. En dat wilde Adriaan zo graag. Ja, we moet er wel een nieuw briefpapier laten drukken. Die doet weer de ballentruc, namelijk de ballenjongen die hem een bal toegooit. Zeggen ja, maar Ik wil liever de bal die net over dat doel verdween. Dat is nou de bal waarmee we al spelen. Dat vind ik prettiger. Kortom, dat levert weer wat seconden op. Nog een, een seconde of twintig. En dan zit het erop. Tenzij van Boekel nog wat extra tijd bij telt. Dat kan natuurlijk maar zo boer richtte de trap van Michael of de andere kant weer opkopt. En dan moet Jansen in de middencirkel een luchtduel aan. Moet Siem de Jonge luchtduel aan. En dan komt het wel uiteindelijk voor de voeten. Aan de rechterkant van Anita. Dit gaat de laatste kans voor Ajax worden in deze wedstrijd. EBidio, Ebicidio, halverwege de Twentse helft. Speelt Anita aan. Die staat in de buurt van het Strafsomgebied, maar wel helemaal aan de zijlijn. Moet terug naar binnen naar EBI Silio. Daar is Al de wereld. Die kan schieten. Kan het nu niet. Vindt Jansen, 5-6 meter voor het strafsomgebied. Jansen speelt tegen Ruiz aan. En dan. Blaast Pol van Boekel voor het laatst. En krijgen we dus de Johan Cruijffschaal in het bezit van Ko Adriaanse. In het bezit van FC Twente. En prolongeert FC Twente dus de Johan Cruijffschaal. Leuk voor Twente. Als je kijkt naar deze wedstrijd is er twee keer gescoord op een moment dat je dit eigenlijk helemaal niet verwachtte. Ajax had een overwicht in deze wedstrijd. Maar als je een overwicht hebt, dan zul je uiteindelijk, om daar echt iets aan te hebben, doelpunten moeten maken. En daar is Ajax niet in, uh, in geslaagd. Nee, Bas. het is heel makkelijk. Want Ajax is de ploeg geweest die beter is geweest. En we hebben al het grapje gemaakt over scorebord. listiek Want als er nou iemand tegen Trento en tegen Adriaanse ze zegt, ja, maar waren eigenlijk beter. Nou nee, want we hebben dat uh, tijdens de wedstrijd gezegd. Tot twee keer toe heeft Kenneth Vermeer een bal van dichtbij gezien. En in beide gevallen moest hij hem uit zijn net halen. Eerst vanaf 11 meter. Toen de strafschot door Janko onberispelijk werd binnengeschoten. Na de overtreding van Theo Jansen of Luc de Jong. En later na 68 minuten toen Twente dus al met een man minder stond. De knappe bal met veel gevoel in de verre hoek. Geschoten bal van Brian Rubies. En ik zei al hoe belangrijk het is dat hij weer terug is in het elftal van Twente. Bewees hij niet alleen met dat moment maar met zijn spel in de tweede helft. Kortom goed gedaan van Twente. zeer effectief. Zoals Twitter natuurlijk ook al wel effectief is geweest in het duel van afgelopen dinsdag. Toen ook niet groot. maar wel op het moment dat het moest gescoord tegen de Roemenen van Vaslui. Dat geeft de burgermoed moed ook met het oog op woensdag als Twente naar Roemenië moet. Ajax zal zich kunnen vasthouden aan het gegeven dat ze beter waren, dat ze gevaarlijker waren. Dat ze 5-6 zeker goede mogelijkheden ja. hebben gekregen in deze wedstrijd. Maar dus niet gescoord. En dus gaat de Johan Cruijffschaal van de, dit jaar naar FC Twente. Zoals dus Ronald zegt net als het afgelopen seizoen is Enschede de winnaar.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 but something to, believe. Cause now and then get to worrying. just because you spoken for so long and though you may not have done anything, will that be consolation when she's gone? Listen, boy, billy joel maakt plaats voor opfluurger ja, die staat met de verliezende coach, ja, met man met 2-1 verliezen van Twente. Ja, dat is wel zuur. Vooral als je tegen man komt te spelen, je maakt dan uh, daarvoor al, uh, natuurlijk 1-1. De dan denk je, ja, dan, uh, niet dat het kat in bakje is, want het is, vaak, het is vaker gebleken dat man heel vaak uh, nog als winnaar uit de strijd komen. Maar als je over het uh, algemeen het hele wedstrijdsbeeld hebt gezien, denk ik dat ze twee keer voor de goal zijn geweest, Twente. En ze hebben twee keer gescoord. Je kan ook zeggen, dat hebben ze knap gedaan. Ja, maar kijk, daarom sta ik ook niet teleurgesteld hier. Want ik heb hele goede dingen gezien. Wij hebben eigenlijk 90 minuten gedomineerd. En tuurlijk weet je dat je na 10 man dat je helemaal gaat domineeren. Dat is inherent dan tegen 10 man. Dat zij meer naar achtergelopen. Maar daarvoor was hetzelfde spelbeeld eigenlijk al. Nou ja, dan gaan we door twee details eigenlijk in het voetbal. Hoe ik dat noem. Ga je de mist in. In eerste instantie de eerste goal. Waar eigenlijk jeugdigheid van Nicolai de missie gaat, doordat hij uh, niet gestaffeld staat. door bedoelen. Ja. Doordat hij één steekbal krijgt en uh, ja, daarna gaat uh, Theo Jans nog uh, in de fout. Nou, dat is de eerste goal. Een tweede goal staan we voor, onze, uh, voor mijn neus. Er staan twee man, die kunnen nergens meer naartoe. En die laten ze eruit komen. Ja, en dan heb je die kwaliteit van... Uh... Van Ruiz, die natuurlijk fantastisch afmaakt, want dan nog denk ik, eh, hebben we een man over, dan moet je veel meer druk geven. Dat deden we op, dat, op dat moment, even de enige keer, deden we dat niet. Ja, dat komt je duur te staan. Ja, dat komt je duur te staan. Dan kan je zeggen, ja, uh, het is maar het begin van het seizoen. Maar, ja, het is altijd lekker beginnen als je met, uh, met een prijs begint. Oh, wij willen altijd met een prijs beginnen. En ik had hem heel graag gewonnen. Maar, uh... Het allerbelangrijkste heb ik ook voor de wedstrijd tegen de jongens gezegd. Kijk, je mag verliezen, maar het gaat erom zeg maar, de intentie hoe je hem verliest. En ook naar de volgende week. Nou, ik heb hele goede dingen gezien. Wij hebben 90 minuten gedomineerd. Zij hebben twee kansen gehad. Uiteindelijk, ja, zij zijn de winnaar en dan de terechte winnaar. Maar ik ben heel blij met ons spel van vandaag. Het doet me denken aan vorig seizoen. Toen begon Twente ook met de kruisgaal te winnen. En je kent het einde. Ja, oké. Okay, ja, dat is misschien een vloeg op. Maar dat maakt, kijk, ik heb in mijn carrière heb ik hem ook heel vaak gewonnen. En dan ben ik ook kampioen geworden, dus dat, uh, dat zegt me niet zoveel. Alleen kijk, ze, ze moeten ook rekening mee houden. Kijk, eens, mensen gaan misschien denken, ja, waarom haal ik zonder eruit? Ja, omdat die pas drie weken bezig is. Waarom haal je Nicolai eruit? Omdat die pas drie weken bezig is. Waarom haal je Gregory van der Wieler eruit? Ja, omdat hij drie weken bezig is. Kijk, als je tegen tien man speelt, dan wil je graag voorzetten. Dan wil je een kopsterke spits hebben. Maar ja, ik zet uh, Mickey Silomani in de spits, omdat ik op dat moment geen andere keuze heb omdat wij natuurlijk het belang van de speler uh, veel belangrijker is dat je ze heel seizoen uh, heel houdt. Ja, vandaar die keuzes in de wissels. Nou, als je zeg maar, uh, op volle oorlogsterkte bent in, van het begin van het seizoen, dan had je nu heel anders gewisseld. En dan had je misschien uh, nog, uh, nog in de vleen gezeten uh, op dit moment dat we zitten te praten. Nou, uh, uithuilen en opnieuw beginnen. Dankjewel. Nee, ik hoef niet uit te huilen hoor. We beginnen gewoon uh, volgende week met de competitie. Ronald de Boer was dat, uh, de trainer van Ajax... dat met 2-1 verloor van FC Twente in de arena... in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Inmiddels is de loting bekend voor Nederland... voor het kwalificatietoernooi voor het WK in Rio de Janeiro. Nederland lotte tegen Turkije, de ploeg van Hiddink... Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Dat zijn de vijf tegenstanders van Nederland. en uh, Dat is in groep D van het kwalificatietoernooi... De rest, de, meerdere, de andere gegevens daarover, krijgt u in het laatste uur tussen 10 en 11 van NOS Langste Lijn. Tot zo. NOS Langste Lijn op 1.